De bevindingen op Aruba. Een uur geleden is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Als de klok niet wordt verzet, zou het rond de jaarwisseling ochtends pas om 9 uur licht worden. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd. Het weer mistig en bewolkt overdag. Veel bewolking en regen met temperaturen van 15 tot 17 graden. Dit was het... M Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 But I'm stronger You thought that I'd be broke without you But I'm richer You thought that I'd be sad without you I love harder You thought I wouldn't grow without you Now I'm wilder You thought that I'd be helpless without you But I'm smarter You thought Thought that I would fail without you But I'm on top, thought it would I go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 In Kirgizië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De inwoners kiezen opvolger voor de verdreven president Bakiev, Die moest vorig jaar ruimen na een volksopstand die aan zeker 90 mensen het leven kostte. De voormalige Sovjet-Republiek is sindsdien hard op weg een parlementaire democratie te worden. Aan de verkiezingen doen 16 mensen mee. De grote kanshebber is voormalig premier Atanbayev, die stabiliteit belooft in het onrustige zuiden van het land. Daar kwamen bij onrusten vorig jaar tussen Kirgizië en Oezbeken 400 mensen